Hij is een goeie. We hebben heel veel bobbeltjes. Jo, hij heeft goede billen. Ja, ze uit. Hoe kun je nou zulke goede billen hebben, joh? Maar deze is ook een beetje wobbelig. Maar hij is luier, maar hij is oh, oh. Oké, okay. ik ga ook Ik heb vloed voor Hier komt je ook glijden, maar dit is niet hetzelfde. je? Ja, Wat zeg ja. Ik ben bijna Ja, Wat jij vanaf? Ja! ik je vanaf? Wauw, een Een beetje naar de Kom, sneeuw naar goed toe, Zijn we met Ik moet een. Als je hem. Voorstellen, moet je iets, ik hoop dat je je moet je een Als jullie Dat is heel gevaarlijk. ja, ja, Menga's man, hoe zou je opnemen? Nee, ja. Oké, oké, oké, oké. is dat? Dat